Uur. is van gisteren met het NOS-journaal. Israël heeft 97 Palestijnen overgedragen aan Egypte. Volgens persbureau Reuters gaat het om Palestijnen die van Israël niet meer in de Palestijnse gebieden mogen zijn. In totaal moeten deze ochtend meer dan 600 Palestijnse gevangenen vrijgelaten worden. Aan het begin van de nacht kwam een bus met Palestijnse gevangenen aan in Ramallah op de westelijke Jordaanhoever. De gevangenen worden vrijgelaten in ruil voor de lichamen van vier gedode gijzelaars... Die zijn gisteren door Hamas overgedragen aan het Rode Kruis en inmiddels weer in Israël. De grote hack bij cryptobeurs Bybit is volgens de FBI het werk van Noord-Korea. Bij de hack van afgelopen vrijdag werd anderhalf miljard dollar aan digitaal geld gestolen. De grootste diefstal ooit in de crypto-industrie. De Amerikanen hebben niet gezegd hoe ze tot die conclusie zijn gekomen. De recherchedienst verwacht dat het gestolen geld wordt witgewassen. Op Bybit wordt dagelijks voor 36 miljard dollar aan crypto verhandeld. Een man uit Tunesië heeft in Frankrijk een levenslange gevangenisstraf gekregen voor de mesaanval in de Notre-Dame in Nice. Bij die aanslag vijf jaar geleden werden drie kerkgangers doodgestoken en raakten zeven mensen gewond. De dader zei tijdens het proces dat hij zich niets meer herinnerde van wat er die dag is gebeurd, maar bekende wel dat hij het heeft gedaan. Volgens hem waren de moorden gerechtvaardigd en golden ze als wraak voor het westen dat onschuldige moslims dood. In Marokko is het offerfeest dit jaar officieel geannuleerd. Door zes jaar droogte is het aantal schapen en geiten zo hard gekrompen... dat koning Mohammed vraagt om dit jaar af te zien van het slachten. Het ritueel zou nu aanzienlijk schade toebrengen aan het volk, zegt de Marokkaanse koning. Het is niet voor het eerst dat het offerfeest wordt geannuleerd. Voor het laatst gebeurde dat in 1996. Om de veestapel te vergroten heeft Marokko onlangs 100.000 schapen uit Australië geïmporteerd. Het weer, op enkele plekken valt er nog een bui, maar het klaart weer een beetje op. Morgen, of ik bedoel vandaag, is het wisselend bewolkt met enkele buien. En dan wordt het 8 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. Met nu de nacht. miss See it clearly And I won't close my eyes that yeah, yeah. Ik dale bilito Y yo okay, no Tú me hiciste caer, ese seguro que hasta un ciego puede ver Y hasta el más santo quiere ser impiel Lego cambiamos de escena Ey de RD hasta Cartagena Eres la única que me llena Si te colló pago mi condena Nena Cambiamos de escena De RD hasta Cartagena Eres la única que me llena Si te codio pago mi condena hey.